Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen is uit de hand gelopen. Door de wind ontstond vliegvuur, een enorme vonkenregen, die neerkwam op de huizen en straten in Scheveningen. Daarbij zijn verschillende branden ontstaan: op daken van huizen en in de duinen. De brandweer hield uit voorzorg de oude kerk nat. De boulevard van Scheveningen werd ontruimd. Door het vuur was het er te heet geworden voor de toeschouwers. Kiosken en geparkeerde auto's liepen brandschade op. Het publiek op de boulevard stond ook in de weg voor de hulpverleners. De politie moest optreden tegen toeschouwers die weigerden te vertrekken. In Enschede is een man om het leven gekomen... vermoedelijk door een vuurwerkexplosie. De politie kreeg kort na middernacht een melding van een explosie in de Gerststraat... en trof daar een dode man aan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op Oudjaarsdag kwam al iemand om het leven in het Friese dorp Mora, bij Dokkum. Ook dat kwam vermoedelijk door vuurwerk. In Eindhoven was vannacht een grote explosie in een huis. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. Volgens getuigen werd bij het huis vuurwerk naar binnen gegooid... dat terechtkwam op een partij zwaar vuurwerk die daar klaar stond. De woning is flink beschadigd. Op Schiphol is gisteravond een vertrekhal korte tijd ontruimd geweest... omdat een man dreigde met een bom. De ontruiming was volgens de Maréchose een voorzorgsmaatregel. Tientallen mensen moesten naar buiten. De verdachte is gearresteerd. Het is een Canadees van 51... Bronnen melden aan de NOS dat het een verwarde man is. Volgens Schiphol was het niet druk op het vliegveld in verband met Oud en Nieuw. Het vliegverkeer op Schiphol heeft niet veel last gehad van de ontruiming. Het weer. Het is bewolkt. Een kans op wat motregen. Het is vannacht een graad of 7. Nieuwjaarsdag is eerst grijs en wat motregen. In de loop van de dag vanuit het noorden opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Woensdag is het droog met vooral in het oosten geregeld zon. Het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men. Nu de nacht. It's all cold down along the beach. De the wind's whipping down the boardwalk.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 I look up in the whole room's spinning You take my cares away I can so overcomplicate People tell me to medicate Feel Je Het ritme van de kerst. It's snowy. I'm gonna be a snowman. Oh, got it, please don't knock it down. Here we go. Ik ken mijn stem niet, ik ben nu hier in dit illusie. Wil je dansen met die maar niet de oude Ben je verder dan het teden, weer je terug naar het verleden Zeg je dat iets, Ik doe het te dicht Ik zag jou als m'n wifey Maar jij deed niet mijn wifey Ik begrijp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 Met mijn hart En nu gebruik ik hem nooit meer Nooit meer Nooit meer Ik hey, hey, hey. kan niet meer in een relatie We houden van, maar dat gaat niet Ik heb trauma hey, hey, hey. Ik krijg niet meer, ik was faartie Schat, beter noem je mijn naam niet Dan wil ik je graag zien hey, hey, hey, hey. Het is al lang verleden tijd hey, hey, hey. Dat ik nog ben Chill je de wereld voor mij was het zit nog veel te diep in mij Ik, ik, ik. ik liedje spelen met mijn hart. En nu gebruik ik hem nooit meer Nooit meer van De Winter. .zfmzalvoort.nl Oh van de kerst. We'll